ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Op de Schelde, vlak over de Belgische grens, is een baggerschip gekap, zeist en gezonken. Dat gebeurde na een aanvaring met een zeeschip. Eén opvarende is om het leven gekomen, twee anderen worden vermist. Na het ongeluk werd meteen een zoekactie gestart... waaraan patrouilleboten en een helikopter van de waterpolitie meededen... en vrijwel alle schepen die in de buurt waren... De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Minister Hille wil de krachten van potentiële afnemers van de JSF gaan bundelen. Hij hoopt zo sterker te staan tegenover de fabrikant van het toestel, die vorige week bekend maakte dat de waarschijnlijke opvolger van de F16 20% duurder wordt. Hille heeft landen als Groot-Brittannië en Noorwegen gevraagd mee te doen aan zo'n wat hij noemt consumentenmacht. Hille is boos over de prijsstijging en heeft het ook duidelijk gemaakt aan de Amerikaanse ambassadeur. Tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer liet hij doorschemeren dat hij overweegt minder JSF's te bestellen dan de 85 waarvan tot nu toe werd uitgegaan. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer gaat veranderen, dat meldt Dagblad Spits. Voortaan mag alleen het Kamerlid dat een kwestie aan de orde stelt een vraag aan de minister stellen. Andere Kamerleden mogen dan niet mee debatteren, zoals nu vaak het geval is. Het is de bedoeling dat er zo meer vragen gesteld kunnen worden. Tegelijk wordt de spreektijd van ministers ingekort, maar krijgen Kamerleden juist meer tijd om een vraag te stellen. Het nieuwe vragenuurtje is een proef en gaat in na het kerstreces. Dan het weer, winterse buien en 1 tot 4 graden vorst. De komende ochtend in het hele land kans op sneeuw en ijzel. Smiddags wordt het 2 tot 5 graden boven nul en kan een natte sneeuw of regen vallen.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 If I let you see that,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 www.ZFMZandvoort.nl Don't stop the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music. some satisfaction